Mariette Krol met het NOS-30 en een man van 31. Ze zijn allebei moslim, in Nederland geboren en hebben de Nederlandse nationaliteit. Hun arrestatie zou zondag met veel machtsvertoon zijn gebeurd. Ze werden door zwaar bewapende politiemensen meegenomen. En een van de mannen zou voor de ogen van zijn zoontje met een zak over zijn hoofd zijn afgevoerd. Sindsdien zitten de twee vast zonder contact met de buitenwereld. Familie en buren in Suriname zeggen geschokt te zijn door de gebeurtenissen, omdat de twee vredelievende moslims zijn. Ook goede doelen profiteren van de oplevende economie. Vorig jaar kregen ze 13% meer binnen uit donaties en nalatenschappen. Blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Volkskrant naar de 25 grootste goede doelen. Zo kreeg het Oranje Fonds een gift van 51 miljoen euro uit een familiefonds. Het grootste goede doel is nog altijd KWF-kankerbestrijding... dat 119 miljoen euro vergaarde. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met transgenders... die in dienst zijn van de Amerikaanse krijgsmacht. President Trump zei gisteren op Twitter... dat transgenders bij het leger niet meer welkom zijn. Onder meer omdat ze voor onrust zorgen en te veel geld kosten. Het Amerikaanse leger heeft zo'n 2500 transgenders in dienst... President Obama had het transgenderbeleid bij het leger... eind vorig jaar juist versoepeld. En de erfgenamen van Michael Jackson... moeten zijn producer Quincy Jones... bijna 9,5 miljoen dollar betalen... aan royalties en andere opbrengsten... van de grote hits Billie Jean en Thriller. Dat heeft een Amerikaanse rechtbankjury besloten. De nummers waren in een documentaire gebruikt... in een andere versie. En daarom vonden de erfgenamen dat ze de producer niet hoefden te betalen... Maar de rechtbank was het daar dus niet mee eens. Het weer in het oosten nog regen, Verder soms wat zon, maar ook kans op een bui. Flink wat wind en 19 tot 22 graden. Dit was het... DFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 De presentatrice. Ja, en jij ook iedereen Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag uh, hebben wij uh, een aantal ontzettende leuke ja. onderwerpen. Peter Tromp komt net binnen vliegen en hij is trots op ons. En dat gaat hij zo vertellen. Die komt als eerste en ja. daarna... Daarna uh, krijgen we René Zuiderveld. Uh, fotograaf, Hollandse meester tijdens de Pride ja. at the Beach. Die is ook al gearriveerd. En daarna komt Jan Beelen. Hij is raadslid van de CDA. En uh, ja, het klinkt heel dramatisch. Maak een einde aan alles wat mag op zondag. Maar het uh, is cryptisch. Het dat is uh, heel uh, cryptisch uh, bedacht. Dan hebben we een kleine pauze. Ja, en na de pauze... Dan krijgen we uh, ja, de, de, de, raad, de, de, de, de gemeenteraad. Het BMW is met uh, reces. Uh, maar we krijgen Hans Hoogendoorn. En die gaat ons vertellen over de stand van zaken. De stichting Bedrijfterrein Zandvoort. Daar schijnt ook weer om te komen. Het gaat om, om Noord, ah, hè? Ja, ja. Noord. Ja. Dan daarna komen twee heren planten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 onze grote vriend Peter Tromp. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt een, een shirt aan. En ja, het is natuurlijk geen, geen uh, kijkradio. Maar mensen kunnen trouwens hier naartoe komen. want Het is maar. hier altijd gezellig. Ja. Ja. Jij je hebt een shirt aan. En daar staat op trots op onze puntje, puntje, puntje. Ja. En dan draait mom. En dan krijg je een uh, uh, afbeelding van de mondbiljarden. koe. Ja, om ja. te zien. Oké, okay, ik wil hem zien. Oh kaas ja. Kaas van eigen koeien. Ja. Tromp. Nou, wat leuk. Ja, fantastisch. We lopen ja, ja. We niet alleen, we staan niet ja, ja. achter een toonbank. Dus de mensen zien ons niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de nieuws. achterkant. Is dit, Want wij moeten ook... moeten wij dit is kaas van eigen koeien, dat mag voor de rest, dat mag je even uitpakken. Het lijkt wel een cadeautje, maar dat ja, is het ook zo. Er zit dus een uh, beschrijving bij. Oh, okay.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 Ja. ja, en hoeveel en in de stal? Juist, er zijn commercials tegenwoordig die beweren dat er kazen zijn in Nederland die 100% weidegang. En melk. Hebben. En melk ook, ja. Mensen geloven het niet, het is gewoon keihard gelogen. Als een koe 12 maanden op het land staat, gaat hij dood. Ja, dat kan helemaal niet. Kan niet. Nee. Nee. En maar als kan dat een... in het buitenland wel trouwens? Ook niet. Dat kan gewoon niet. Of uh, uh, het moet boven de 10 graden zijn, nee. dan is het wat anders, dan nee. zou het kunnen.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 op het moment dat die koe gewoon op het land staat, ja. de kwaliteit van de melk verhoogt nog meer als hij graast op land, op grasland wat niet bemest is. Maar ik wil even terug, want voordat je Kruin, verder gaat, ja. hoe ontstaat dit? Want er, er is ooit een keer een punt. Ja, ja. Er was eens dus een slimme boer ja, in uh, uh, Nederland.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 Ik ga dus heel kaasmindend Nederland af, waaronder kaas en stromp.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 Kaas kost zoveel. één kaas kost zoveel. Dus je krijgt 100 euro per kaas. Dus je krijgt de eerste 15 kazen van mij. Krijg je gratis. En daarmee betaal ik mijn schuld af. Hoe is het met de rente? Vroeg ik hem nog. Top idee. Hij zegt rente. Net zoals rente. Het de bank. Hij zegt hoe bedoel je rente? Negatieve rente. Dus als je nog even doorgaat moet je betalen bij me. Ik zeg oké okay Bart. We doen het zo. En uh, het is natuurlijk wel een ontzettend leuk idee. Waar je als... Uh, kaashuistromp wel wat mee doen, ja. moet doen. Ja, ja. Ja. Dus er worden mooie zegels gemaakt. Ja. Er wordt mooie verpakkingen ja. ja, uitgegaan. Het, is echt heel erg het heel erg. hele verhaaltje staat erbij. Ja. Waar het vandaan komt. Hoe het gemaakt wordt. Ja. Ja. Ja. Uh, vegetarisch betekent dus dat... Uh,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 dit zijn er meer, want die Frenzhuizen hebben ook personeel in dienst. Ja, oké, okay, maar dit gaat om de basis. Ja wij, zijn, Alle ja, wij zijn op bezoek geweest bij de boeren. Wij hebben het hele proces meegemaakt en dat is in het voorjaar gebeurd. Toen waren de koeien al uh, drie maanden bij hem. En uh, het voordeel van die monte koe is dat het eiwitgehalte en het vetgehalte... Melk wordt afgerekend op eiwitgehalte en vetgehalte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 gehalte aan vet in de melk en gehalte aan eiwitten. Ja. Dat maakt de kwaliteit van de melk heel goed. Ja. Dat maakt, als je daar kaas van gaat maken, ook heel goed. Ja. Ja. Zeg Peter, de, alleen de kaas wordt gemaakt. Hè? Dan, de, wordt er iets met de melk gedaan van de nee, koeien? Nee, Niet, nee. Echt hij, alleen, verkaast, alleen hij verkaast. verkaast alles. Ja. Hij verkaast alles. En waarschijnlijk is het zo dat als er mensen langskomen op zijn boerderij, want er kunnen ook excursies op het kaartje staat ook dat er excursies kan? gegeven worden, ja, je dat je in kan schrijven, om daar een bezoek te brengen. Oh. En uh, het is een pracht, hij heeft een prachtige boerderij, op, in een prachtige die uiterwaarde van die Nederrijn ja. Nou ja, Rheen is natuurlijk een prachtige stad. Ja. En uh, uh, je ziet die koeien bijna lachen. <laughs> ja, en het is hetzelfde met kippen gelukkige kippen liggen ja, en, ja, en je proeft het ook, hè? Je proeft het ook, Maar goed, ik uh, kan alleen maar zeggen, jongens, wij hebben het gep geproefd het, is, het smaakt super, die kaas en ik zou zeggen, ga eens kijken bij en ga eens proeven. De proefbakjes liggen, de klaar, dus liggen klaar. Het verhaal ligt klaar. Yes, je bent op de, op de krocht, hè? dat is jou, ja, euh, jouw ja. plek. Dan wil ik even op de krocht inhaken met een andere zetten even. Liever niet. Want ik weet wat je wil gaan vragen. Maar stel Oh ja. Weet je wat ik wil gaan vragen? Een beetje. Ik weet het niet, maar vraag. Boze tongen hebben je dat al in je oor gefluisterd. Ik dacht dat je het over de leegstand wilde hebben op de krocht. Nou ja, leegstand. Ik wil het hebben. Boven. Weet jij al wat er op die, uh, op <laughs> die plekken komt, uh, die daar uh, inderdaad leeg staan. Ja. Uh, en, ik wil het woord leegstand niet gebruiken. Nee. Ik wil alleen maar zeggen, ja. van ja. God, nou ja, zijn zo, het is zo'n mooie, zo mooie straat. En uh, wat, er, uh, wat komt? Het zit in 1981 op de kort, op dezelfde plek. Ja. Ik heb dit 36 jaar later nog nooit meegemaakt, zoals het nu is, op de kort. Ja. En het is echt verontrustend. Ja. Ja. En, uh, uh, uh, en natuurlijk er wordt van alles gebouwd. Er wordt van alles verbouwd. De eigenaar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 dat ziet er niet mooi uit. Nee, het, het ziet er niet mooi point, uit. He? Het, is een, het is 750 ja. vierkante meter. Ja, is nogal wat. En uh, in het midden staan er ook een aantal panden leeg, dus het wordt gewoon uh, uh, penibel.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 Wanneer is dat bedacht? Dat, ik, dat is een paar weken geleden bedacht, denk ik. Toen, uh, de toen ik hier De tentoonstelling, denk Juist. ik ook, hè, die ja. er nu is. Ja. Ja. En die link is gelegd omdat er al iets met Hollandse meesters ja. in Zandvoort speelt. Ja. En toen heeft een van de, de organisatoren bedacht van, dan noemen we hem een Hollandse meester. Hollandse meester fetishfotograaf. Aha. En dat is dat de is... kleine nuance. Even terug daar, uh, naar de basis, ja. uh, uh, bij jou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 En binnen een jaar kreeg ik uitnodiging voor de tentoonstelling. Nou, fantastisch. Leuk. En dat is sindsdien gebleven. Ik heb ieder jaar wel één of twee tentoonstellingen. Ik heb een paar prijzen gewonnen met mijn foto's. Uh, in een fotoboek ja. zijn de foto's van mij verschenen. Posters, flyers, feesten, partijen. Je hebt niks bij en je om te laten zien? Ik heb helemaal. Nee, ik dacht radio. Nou ja, ik <lacht> <dat>. <lacht> kan het ook. Wij vertellen schrijven. het wel. Nee, maar ik heb een paar foto's van je ja. gezien. Op je iPhone, want maar, we hadden het net even over het maken van foto's met de iPhone. Ja, ja, ja. Wat toch eigenlijk heel goed is. He? Ja, dat, ja, ja. Je hebt ja. niet per se een nee, camera nee, met filters niet. en zo nodig. Het is natuurlijk wel zo dat als je bepaalde dieptes wil halen, dat is, dat, he, als ik iets op het strand zie en ik wil dat dichterbij halen, dan is dat wat lastiger om dat met je iPhone te doen, ja, omdat het dan lelijk wordt. Ja, en dan klopt. kan je dat met een camera maar, natuurlijk maar wat is, wel. Hoe heet jouw um, foto, foto's? Hoe heet jouw manier van fotograferen? Hoe, hoe moet je dat zien? Ik zou het niet durven...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 Op het strand en op het station. Ja. Dat was groot feest. Dat was, wij werden gefotografeerd omdat wij fotografeerden. Het oh ja. ja, ja, ja, ja. waren twee uh, heren ja. die als, als, mag ik zeggen, drag queen? Ja, mm -hmm. ja. Zo gekleed waren en. Uh, ja, ik heb de foto's uh, oh, okay. uh, ja. Ja, ja. gezien. Ja, op het, uh, dat was op het station.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 zijn ze te zien? Wanneer zijn ze te zien? Ja. Ja. Dus het was, het was groot feest. Ja. En de dag daarvoor zijn we op het strand geweest met twee mannen in leer. Oh. Leer, leer, mannen op het strand. Een beetje een merkwaardige combinatie natuurlijk. Ook dat was verschrikkelijk leuk. Ook daar kregen we weer mensen achter ons aan die ons weer gingen fotograferen. <laughs> dus ik ben helemaal uh, Sandford minded geworden. Nou Mike, kijk. Dat klinkt helemaal <laughs> fantastisch.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 Leuk. En er zijn dan zo'n er is een sectie foto's te zien die ja. alleen maar in Zandvoort zijn gemaakt. Ja. Ja. En de andere secties zijn een aantal uit mijn collectie, collectie die ja. ik al had. En die nog niet zoveel gezien zijn. En, en doe je ook in de Amsterdam eh, wat? Helemaal niets. Niet helemaal niks. Nee, waarschijnlijk dit jaar gewoon meestal fotografeerde ik wel op straat en de parade. Ja. De grachtenparade. Maar die heb ik twintig keer gefotografeerd zo ongeveer. Ja, dan heb je het wel gezien. En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 toch je leven cadeau opnieuw ja, terug, hè? Ja. en het is er veel rijker door geworden dan ik het ooit heb ja. gehad. Bijzonder, bewuster denk ik ook. En veel bewuster. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Is Mooi. Zo. Dus het is uh, nou, een geestelijke periode. Ik, uh, ja, wij, gaan ons, wij, gaan wij gaan ons verheugen op de opening uh, bij het ja. museum, wellicht ja. kan ik daarbij zijn, dat ga ik wel proberen. Ik kan net, net zeggen, maar ja, dan, ligt het, dan wordt het ook nog nee, opgezegd, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat zijn jullie aanwezig. Dat wij, dat hopen we. Heel goed, ja. ik hoop het. Nou, hartstikke bedankt voor je komst. En uh, nou, uh, blijf gezond en uh, ja. blijf genieten blijf van je leven. Ja, En, uh, en uh, dan, dan komt het, het helemaal goed. Doen. En uh, we gaan nu nog naar de muziek uh, luisteren. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel. The way. Ja, dus en we zijn weer op... terug uh, met. Uh, we hadden een ontzettend lekker muziekje trouwens. Dit was van Dat de is, Commodores. Het House ja. van de Commodores. Bij ons is aangekomen zitten Jan Belen, raadslid uh, van de CDA. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Jan. Ja. Uh, Jan, jij bent hier voor het onderwerp. <laughs> Maak een einde aan alles wat mag op zondag.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 te, twee richtingsverkeer in de haltestraat, ja. wat ja, nu veranderd zoiets. is. Ja. Precies. Oh, is dat zo? Ja. ja. ja Fietsers op... mogen nu de haltestraat, wat trouwens levensgevaarlijk, levensgevaarlijk is. Dat ben ik met ja. u eens. Ja. Maar goed, dat is dat, ja, mevrouw van der Veld van de GBZ heeft er ja. ook al iets over gezegd. Maar goed, dat is nu zo gegaan. Ik moet zeggen, ik vind het ook een gevaarlijke situatie. Toevallig heb ik gisteren ook met mijn eigen fiets ben ik naar beneden gereden ja? op de ja, haltestraat en? en ik moet zeggen dat ik wel een bijna doodervaring heb gehad. Dus ik ben Kijk, heel ik blij heb het ook ja, ik dat ik, ook. ik hier vandaag ja, nee. nog kan zitten, eerlijk gezegd. Ja.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 Oké, okay, dat is link, maar dat gaat dan ja, nog. Maar die scooters, die, mogen, die ja. mogen dat ook. En die komen echt met een rotvaart vanaf de, de zeestraat of vanaf de kost verloren. En rijden dan die haltestraat in. Keihard. Ja, en het zijn halve motoren. He. Ik heb Bij, zelf ook een ja. snorscooter. En dat, en dat zijn alleen dan scooters met een blauw kenteken. Maar ja, dat zijn ja. tegenwoordig ook gewoon hele brede normale ja. Ja. scooters. Ja. En als automobilist, wanneer je dus vanaf de Raadhuisplein de haltestraat inrijdt. Ja. Dan moet je al laveren tussen de fietsers die er aan de rechterkant zijn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 we kunnen niet op alles handhaven. Maar nee. daar komt het erop aan om straks de juiste prioriteiten te stellen. Nee. En ik denk dat we dat in september nog een keer maar goed met elkaar tegen het licht moeten. Maar in het toeristische, we toeristische seizoen... waar we echt twee keer zoveel gasten hebben... we krijgen echt heel veel toeristen... moet je dan daar ook niet op anticiperen dan? Precies, en dat, en dat met parkeren heb ik daar, we, hebben we daar nu in ieder Want geval... Want hoe wordt er nu gekeken naar het aantal handhavers... ten opzichte van het aantal mensen... kijk, dat de bewoners, het aantal bewoners... Dat, is dat, is is denk okay. ik, dat zal wel een standaardregel zijn... een handhaver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 Ja. Daar is volgens mij geen evenement. evenement. Want het is vandaag de is 22e. 22e. Ja. Oké, okay. ja. nou dat is vreemd. Ja. Weet je, ik wil erachteraan gaan. En, uh, of, ja. Nee, maar dat wil ik tot ik bij deze toe. Ja. Ik, ga, ik ga daar even goed naar kijken. Okay, okay. En, uh, en in, in die nodig zal, zal ik ook schriftelijke vragen stellen aan het college. Nou ja, ik roep mensen bij deze op die daar dus op Facebook iets over gezegd hebben. Want ik, ik, dan zou ik moeten gaan zoeken bij wie dat geweest is. Maar in ieder geval iedereen die uh, zich daarmee uh, heeft bemoeid of druk over heeft.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 en ik wist dat je zou komen dat ik dacht van ja, kom op, we gaan het niet over uh, wat uh, wel of niet, Het toen moest ik nee, denken je mag, iets, dat was er, je mag dat niet was er. fietsen op zondag nee, nee, deze, maar dat is ook, eigenlijk kijk op zondag en ben ik van nou. het CDA, en dan kan ik begrijpen leuk. dat nee, ik is. de associatie met, maar Juist. ik vond hem zo leuk, omdat is, het gewoon, ik weet niet of je dat programma wel eens ja. gezien hebt op ja. RTL ja. alles via, ja. mag op zaterdag, alles mag op zaterdag, ja. Ja. alles mag op vrijdag ja. en het, ja, het is met een knipoog en tegelijkertijd zit er een serieuze onderteun onder en ik snap dat de titel het gaf een hele andere ja, dat geeft, als je dan leest, denk je, oh daar gaat het inderdaad om. Precies. En ik ben blij dat dat is iets bereikt. Want ik Luist. vond het juist Luist. leuk dat u we, dat, we dat een beetje tot uitnodigen na, uh, tot nadenken uitnodigt. Dat, leuk. Ja. Het was goed. Dankjewel, Dankjewel Jan, Jan, wel, Jan en een uh, fijn weekend. En we gaan uh, naar muziek en dan hebben we daarna het nieuws, en, nieuws. Dan, en weer een muziekje en dan zijn we weer terug. Tot straks. Uno, dos, tres, cuatro. Nou. Just me.